In deze aflevering van Eindtijd en Profetie spreken we over de kleinste psalm uit de Bijbel. Psalm 117 en ik ga hem lezen. Loof de Heere alle gij volken, prijst hem alle gij natieën, want zijn goedetierdeheid is machtig over ons en des trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Halleluja. Welkom Jan van Bannenveld. Is dat een mooi begin van deze uitzending? Prachtig, prachtig. Dat is ook een schitterende psalm die... Iedereen uh, kan onthouden. En, en een grootste meezinger in de meeste samenkomsten. Ja, ja. Ja, kijk, er zitten ook allerlei geheimenissen in. In zo'n korte psalm? In zo'n korte psalm. Ook profetie? Ten, ook profetie. Ten eerste, het is inderdaad de kortste psalm. Mm -hmm. Maar ten tweede, het is ook het, oude, het middelste hoofdstuk, het hart van de Bijbel. Kijk aan. Althans, van de, het oude testament, van de Tenacht. Er komen... 594, even kijken hoofdstukken ervoor, en nog eens 594 hoofdstukken daarna. Zo. En in Psalm 118, er, er staat het middelste vers van de Bijbel. Heb ik niet allemaal nageteld hoor, heb ik uit een boekje. Ja, ja, ja, Maar het, het is wel interessant. Psalm 118, vers 8, het middelste vers is, Het is beter bij de Heren te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Hoor je het allemaal? Ja, <tus> dat is een uh, keiharde waarheid. En de, moet en ik denk, de denk dat het nog heel vaak andersom is, dat wij nog te veel op mensen vertrouwen en te weinig op de Heer. Ja. Dan nou gaan we naar Psalm 117. Hmm. Loof de Heer alle gevolken, volken, prijst hem allergij natieën. Ja. Wat zou dan de reden zijn dat alle volken, ook de Syriërs, de Egyptenaren, zelfs de Amerikanen, en de Nederlanders, zelfs de Turken, ook, hè? De Turken. dat ze allemaal, en de Turken, ...allemaal de heren gaan loven. Ja, dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. Ja, wat, wat, waarom zou dat, dat zegt de psalm ook, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. Wie dat herkent dan ook iedereen. Ja, wie is ons? Wie is ons? Ja, ja dat is een goede je vraag. Zou, je zou zeggen uh, dat ons is dan alle volken. Nee, dat is Israël. Ja, dat dacht ik al wel. <laughs> <laughs> ja, ja, maar het, ja, ja. Dat, dat is toch logisch. Ja. De, al die psalmen, dat zijn de liederen van Israël in Israël. Ja. Israël het zijn ook onze liederen door de Heer Jezus. Mm -hmm. Het zijn liederen van bemoediging, het zijn liederen van, van, van verdriet. Ja, maar het, waarom zouden alle volken God loven als zijn goede tierenheid machtig is over Israël? En zijn trouw is tot een eeuwigheid. Ja, dat... Waar is God dan trouw aan? Trouw aan de verbonden die ja, maar hij Maar dan is... moet er toch wel iets gaan gebeuren in deze wereld. Iets heel bijzonders. Dan gaan dat, er heel... dat de andere volken gaan herkennen dat Gods goede dierheid trouw is en machtig over ons. Zegen over Israël betekent ook, zullen we straks zien in een andere psalm, betekent ook zegen over de volken. Ja, maar ik zei, dan moet er wel iets heel ergs gebeuren, iets bijzonders gebeuren, want op dit moment zie ik alleen maar vervloeking over Israël en geen zegen naar Israël toe. Nee. Althans, voor een groot deel. Hè, want maar, zijn, je ziet nou, het al een klein zegen. beetje, dat Israël tot zegen is. Israël is tot zegen voor China. Mm -hmm. dus waarom? Maar ziet China dat ook? Uh, denk het wel. Ja. Maar China is veel te druk bezig met zijn eigen energievoorziening. Dus ze loeren met uh, loerend oog op die enorme gasvondsten daar ja. in het Leviathan-volk, uh, in het Leviathan-gasveld uh, ja. in de Middellandse Zee bij ja. Cyprus in de buurt, ja. en, en het uh, Tamarveld. En dat is al lang in ontwikkeling. Waarom hebben ze dat trouwens het Leviathan-gasveld genoemd? Dat is een beetje, weet ik niet. Dat... Leviathan is toch een woord ja, voor de duivel? Een, <laughs> dat, is een, dat is een gruwelijk monster, is dat ja. ja. Maar goed, ze hebben dat nu al. En, en, en, en, en Rusland die loert op het Israëlische gas. En Europa loert op het Israëlische gas. Maar, wat doet Israël nog meer, die heeft allerlei ingenieuze landbouwmethodes, het, het, het druppel irrigatiemodel is in Israël uitgevonden. Ja, Jan, ik begrijp dat allemaal. Maar tot nu toe zie ik daar alleen maar jaloezie. En, en, en zeg maar uh, oordeel over Israël en, uh, en vervloeking van Israël. En niet dat die volkeren die gebruik willen maken van die zegen die Israël heeft, uh, dat zij uh, de God van, van, van Abraham, Isaac en Jacob ook uh, zullen loven en prijzen zoals hij staat looft loof de Heer alle gij volken? Oké, okay. dan nou gaan we eens kijken, een voorbeeld is Egypte. Mm -hmm. Egypte, grote chaos nu, Zips, ja. uh, 19. Mm -hmm. En op een gegeven moment wordt die chaos wordt zo verschrikkelijk groot, dat Israël in gaat grijpen. Ja. En dan het einde van het liedje is dat heel Egypte gaat de heren dienen. Dat hebben we in de, in de, in de, in de eerste aflevering van deze serie hebben die, dat behandeld. Hè? Dat hebben we behandeld. Dat, dus, dat, dat zal 19, 19, dat dat, dat heel komt, uh, of uh, 19 is. Isaiah 19, ja. Dat ja. ja. iedereen kunnen weten. Ja. En het einde van het liedje is dat Syrië, Assur ja. en Egypte samen met Israël tot zegen zijn, te midden van de wereld. Ja. maar dan hebben we het over drie stukjes en niet bijvoorbeeld over Turkije. Ja, maar ze zijn tot zegen te midden van de wereld. Dus ook voor Turkije. Ja, nee, en dat zal in het Duizendjarig ja. Rijk. Dat is maar zullen een... alle landen de heren gaan loven en prijzen? Ja, want ze zullen wel moeten. Het spijt me dat ik het zeg, maar ja. ze zullen wel moeten. Waarom? Omdat de Messias vanuit Jeruzalem zal heersen. Ja. En vanuit Jeruzalem, zegt Isaiah 2, zal de wet uitgaan, de Torah, alle Zegenrijke uh, wetten van de Heer, hè, die zullen dan op de wereld toegepast worden. En, en het Heere woord, zijn aanwijzingen, zullen vanuit Sion uitgaan. Maar ja, uh, moeten wij, jij en ik, loven en prijzen de Heer van harte, omdat we uh, de, heer hem alle, onder de Heer Jezus kennen. Uh, als, dat, als wij verplicht zouden worden om de Heer het God te moeten loven en prijzen, ja, dan Daarom wat, wat staat heeft er, er ook zin. Daarom staat er ook van de Messias in het duizendjarig rijk dat hij over hen heersen zal met een ijzeren knoet. Ja. Dat staat ook in, uh, in psalm 2. Dat betekent 2. Dus, dus dat heel veel volken het niet van harte doen? Nee, dus daarom is aan het einde van het duizendjarig rijk wordt de duivel weer losgelaten en die probeert de mensen te verleiden. En dan zal blijken of ze de heren van harte dienen of oh, nee. dat ze uh, dat gedwongen doen. Ja. En dan zal blijken dat een heleboel volken dat niet van harte doen. En die zullen dan te weer tegen Jeruzalem oorlog gaan voeren. En daarom staat er in psalm 2, en dat was geloof ik de tweede mm -hmm. uitzending van deze serie... Daarom staat er in psalm 2, uh, waarom woelen de volken en zinnen de natie in op ijdelheid? Want ze willen het juk van, van, van de wet en van de Heere God van hen afschudden. Mm -hmm. nee? En, en de machthebbers spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfde. Ja, Ik vind het alleen niet zo in Gods karakter passen, dat Hij het afdwingt. Ja, dat weet ik, maar wat is het alternatief? Kijk... Ik weet dat ik het nu een beetje moeilijk maak, maar... Nee, het is niet moeilijk. <laughs> okay. Kijk, Gods karakter is, dat lees je de hele Bijbel door, lees je dat, God die, alles wat God wil is bekering. Mm. Ja, nee, hij heeft het al eeuwig geprobeerd door het evangelie. Ja, maar hij dwingt het nooit af? Nee, maar uiteindelijk probeert hij dat ook nog eens een keer. Opdat de mensen zien in het duizendjarige rijk hoe zegenrijk en hoe rechtvaardig de regering van de Messias is. Mm -hmm. en, en, en hoe het volk Israël op een rechtvaardige wijze met de heiligen, met de... Gelovigen die opgestaan zijn uit de doden in het Duizendjarig Rijk, mm -hmm. he, over de wereld gaan heersen. Mm. He, dat het een rechtvaardige samenleving wordt, een eerlijke samenleving wordt en ook een welvarende samenleving wordt. He, dat lees je in Isaia bijvoorbeeld, in Isaia 11 en in Isaia 60. Zo, lees je hoe, hoe goed het daarin zal zijn. Iedereen zal zitten onder zijn eigen vijgenboom en wijnstok. Ja. Dus ze hebben dat kunnen proeven. Maar. En dat ben ik misschien wat, wat gereformeerd, maar ik denk, denk dat ik bijbels ben. Maar de verstoktheid van het hart van de mensen is zo erg, dat ze dus weer achter de duivel aangaan. Mm. Zoals Adam en Eve in het begin ook de duivel gehoorzaamden op een gegeven moment. Ja. En dan en, nou heeft God alles, alles geprobeerd. Hij heeft geprobeerd overtuiging. Hij heeft het evangelie geprobeerd. Alles is klaar, want de Heer Jezus zegt, alles is volbracht. Nee? Dus heeft ook niet gelukt... Zelfs onder de christenheid lukt in het nauwelijks, sorry dat ik het zeg. Nee. Nee? En, en dan probeert hij een stuk, een stuk zachte dwang in het duizendjarig rijk. Nee. Dan gebeuren de, die, die rampen ook erbij met een pittige dwang, oordelen die er komen. En dan staat er huilend in Openbaring, staat er drie keer staat het zelfs, en toch bekeerden de mensen zich niet. God wil bekering. Ja. En, en, en, en dat gebeurt dan niet. Dat is, maar het hangt wel hangt samen. Terwijl, terwijl ze zeg maar duizend jaar lang hebben kunnen zien dat de rechtvaardigheid van God leidt tot goede dingen. Ja. En het gehoorzamen aan Gods geboden leidt ook tot goede dingen. Ja. Als je aan de verkeersregels houdt. Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, goed, dan gebeuren er geen ongelukken. Ja. Nee? Als iedereen zich aan de wetten houdt, dan gebeuren er geen ongelukken. Ja. Nee? En als iedereen zich aan de regels van God houdt in de kerk, in elk samenlevingsverband, dan is het goed. Mm -hmm. Als God koning is in ons leven, dan is daar het koninkrijk van God. Ja. Maar Als... ja, dan, dat is wat ik zei, dan ontstaat er een van harte situatie. En hier heb ik toch de indruk, nadrukkelijk de indruk, dat zeg maar toch heel veel mensen toch ja, een maar, beetje min eh, of meer... Ik probeer ook duidelijk ja. te maken dat dat dat een, een, een laatste poging van ja, God precies. is. Ja. Om, omdat die vriendelijke en, en, en, en genadige over de tuigingsdrang van de heer Jezus, die is niet gelukt. Nee. De volken blijven goddeloos, ja. blijven christenen vervolgen, ja. blijven achter Israël aanrennen, blijven achter de zonde aanrennen. Ja. Ja. En dan probeert God het zo, om okay. door met, bijna ik zou zeggen met kracht, met een knoet, de wet, de Torah, op te leggen. En de volken ja. zien dat dat goed werkt. Nou, wat we in Psalm 117 in ieder geval vast kunnen stellen, is dat Israël tot ontdekking gekomen is, en dat waren ze natuurlijk al lang, maar nu het hele volk blijkbaar. Want zijn goede tierenheid is machtig over ja, ons. Dat is dus als de goede tierenheid van God machtig is. Als wij Israël zegenen. Om, om, mm -hmm. Want onze zegen is ook een, een, een zegen voor Israël natuurlijk. Als ja. we daarvoor bidden. Als we mm -hmm. ze steunen. Als we solidair zijn. En dat zien we ook in nog een psalm. Die ik toch wel graag met je bespreken wil. Ja. Dat is psalm 67. Ja. En dan gaan we naar psalm 67. Dat is. Een psalm die bestaat uit 49 woorden. Zo, heb je die ook geteld? Uh, die heb ik inderdaad in de Hebreeuwse Bijbel geteld. Kijk, in de Nederlandse vertaling en de Engelse vertaling is weer anders. Lees jij Hebreeuws trouwens? Een beetje. Een beetje. heel klein beetje. Ja. Ik kan dat een klein beetje volgen. Ja, want ik kreeg toevallig van een vriend die uh, pas naar de Heer is gaan, zijn, is zijn Hebreeuwse Bijbel, maar ik, uh, ik uh, snap het helemaal. Nou, ik heb van. dus ook die hele dikke pil. Ja, ja, ja. Maar goed, dan gaan we kijken. Vanaf vers 2 tot en met vers 9 zijn 49 woorden. Dat zijn die zeven weken die er zitten tussen Pasen en Pinksteren. Tussen uh, in het Hebreeuws Pesach en Pinkster is Shavuot. Dat is de mm -hmm. vijftigste dag, snap je? Mm -hmm. En daarom lezen ze dat, dat noemen ze de omertelling. De eerste dag, de tweede... Okay. Nou, dan gaan we kijken. God zij ons genadig en zegene ons... Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Dus Israël bidt je dat? Heer, wees ons genadig en red ja. ons en zegen ons. En doe uw aanschijn bij ons lichten. Dus dat, dat het licht van God bij hen doorbreekt. En waarom? Opdat men op aarde uw weg kennen en onder alle volken uw heil. Ja. Israël wordt gezegend opdat alle volken God leren kennen mm -hmm. en alle volken uw heil. Wat staat er in het Hebreeuws? dat heb ik dan wel gelezen. Daar staat Yeshua dan. Uw heil is één woord in het Hebreeuws. Dan is uh, uw. Hmm. Yeshua, wie is Yeshua? De Jezus. Dat is de Jezus. En dat is ongelooflijk. Ja. Niet dat dat hier zo duidelijk staat. Waarom wordt Israël gezegend? Waarom zegenen wij Israël? Omdat het heil van God verder doorgaat in deze wereld. Omdat Jezus doorgaat in deze wereld. Omdat de Jezus doorgaat. Want uiteindelijk zal het zo zijn. In de Filipijnse brief staat dat zal alle knieën zich voor hem buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. En dat moet je iedere morgen doen. Een van de eerste dingen die we beleiden is, steek je hand omhoog en dan zeg je Jezus is Heer over deze dag. Jezus is Heer over Nederland, Hij is de koning der Joden. En dat is proclameren. Hoe meer wij dat doen, hoe meer dat Heer zijn van de Jezus-realiteit wordt. Ja, als het daar dan zo duidelijk staat in te Yeshua dan? Dan kunnen de joden weten dat Jezus de Messias is. Man, dat staat door de hele Bijbel heen. Ja. He, uh, bijvoorbeeld toen Jacob zijn zegen uitsprak, of, toen hij stervende was. Mm -hmm. En dan midden onder het uitspreken van zijn zegen was hij doodsbenauwd. Doodsmoe was niet benauwd, was moe. Ja. En dan zegt hij, op uw heil wacht ik, o Heer, staat een laatste hoofdstuk van Genesis zo'n beetje. Mm -hmm. Maar dan staat, op uw Yeshua wacht ik. Ja ja, ja, ja, ja. Kijk maar naar in je Hebreeuwse Bijbel. Ja, <laughs> wat de Hebreeuws gaan leren. Ja, nou, ja. Dat, is, dat, dat, dat zou ontzettend mooi zijn. Ik zou nee. dat ook wel graag willen. Ja. Ik zou die bijna die Hebreeuwse Bijbel onder mijn kussen leggen. <laughs> ja, ja. ja, dus er is dus, dus, uh, dus echt een verblinding over, over het Joodse volk. Precies. En daar zullen we in een van de volgende uitzendingen het daar eens over hebben. Ja. Maar Rome en als, hoe dat is... Als wij dat kunnen, is, kunnen lezen, kunnen zij het ook lezen. Ja, natuurlijk, zij lezen het in eerste stuk. Ze lezen het wel maar dringt niet door. Maar zij lezen alleen maar heil, ja. de hoorn des heils. Ja, dat precies. is zo'n zo hoorn met allerlei ja. vruchten en, ja. en, en, en mooi fruit en, mm -hmm. en weet ik veel wat ja. allemaal. Nou, we gaan nog verder hiermee. Mm -hmm. Dan gaan we verder. Vers 4. Dat de volken u loven, o God, dat de volken al te gaar u loven. Waarom? ...dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat gij de volken in rechtmatigheid richt. Ja. Als dat koninkrijk komt, als God tot zo'n doel komt met Israël, mm -hmm. dan komt er eindelijk recht over al die vluchtelingen. Eindelijk recht over al die mensen die honger lijden. Ja, is, is, is dan het vluchtelingenprobleem opgelost in Israël? Is er dan geen, geen Palestijnse vluchtelingenkamp meer? Nee, dat, uh, dat is verdwenen. De Palestijnen, daar bidden en hoop ik voor krijgen, een toekomst in een ander plekje. Maar ja. dat is weer te ver. Dan gaan we verder. Vers 7, de aarde gaf haar gewas, God, onze God, zegt Israël, zegent ons. God zegent ons, waarom? Opdat alle einden der aarde hem vrezen. Ja. Als God zegen over is, komt, en, en God zegen kan ook via ons over Israël komen. Mm -hmm. Als wij Israël zegenen, en als God dat bevestigt, dan is er een kans dat alle einden der aarde hem gaan vrezen. Staat zelfs in het Nieuwe Testament, ja. als behandeld. Ja, ja, ja. Dat staat in Handelingen 15. Moeten we dat even bijpakken? Ja, dat is goed. Handelingen 15 is het zogenaamde apostelconvent. Mm -hmm. Daar discussiëren de apostelen erover in de eerste gemeente, nogal vinnig, of heidenen besneden zouden moeten worden of niet. Okay. Ja. Uh, geen besneden zal aan het huis als heren mm -hmm. voor, uh, komen, zeggen de farizeeën: de besneden dat heidenzootje, ja. zeiden ze. Ja, zo zeiden ze dat. En Paulus en Barnabas wilden dat niet. Mm -hmm. Jacobus, de broer van de heer Jezus, die uh, trad op en die zegt... Dit is precies wat er gebeurt, vers 15, profetisch wat de profeten dat al gezegd hebben. Daarna, wat hebben de profeten gezegd, dat heidenen tot geloof zullen komen. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Ja. Wat er van is ingestort zal ik opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Ja. Dat is een aanhaling uit Amos, het laatste hoofdstuk. En daar staat, dat is herstel van het land en de terugkeer van het volk staat ja. daar. En dan staat er ineens, opdat het overige deel van de mensen de Heren gaan zoeken. Ja. Heb je weer datzelfde dus, opdat? Ja, dus eerst wordt uh, vervallen het uh, hersteld. Ja. Op dat? Op dat, ja. ja. En alle heidenen, over welke mijn naam, is uitgeroepen. Dat doet de zending ook. Ja. Die roepen de naam van de heer Jezus uit, uit over de heidenen. Ja, ja. En dan wordt daar een gemeente uitgeroepen. Ja. Niet allemaal, ja. lang niet. Maar er komt een Ecclesia-gemeente, betekent uitgeroepen. Ja. Dit is interessant allemaal. Mm, en altijd speelt Israël daar een messiaanse, ja. belangrijke messiaanse rol in. Ja. Kijk, dat, dat had God al tegen Abraham gezegd. Genesis 12, vers 3, ik zal zegenen wie u zegent ja. en vervloekt wie u vervloekt. Ja. Dit is een eeuwenoude geestelijke wet die net zo sterk staat als de wet van de zwaartekracht die Newton uitgevonden heeft. Ja, dat betekent dus uh, een, een ander denken dan dat uh, wij in, uh, normaal hebben. Ja, maar wij denken bijbels. Ja. Nou ja, dat betekent gewoon van ja dat God dus, dus, dus hoger gaat in zijn... Natuurlijk in zijn handelen met met mensen en met volken eh, als het gaat om zijn oogappel. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. En als er dan natuurlijk nog meer, want God zei hetzelfde tegen Isaac mm -hmm. en zei hetzelfde tegen Jacob. Ja. Oké, okay, dat is is wel, zeggen ze dan. Ja. Maar er kwam een een, een een lelijke heidense profeet die toch goed contact met God had, want ja. hij bracht de woorden Gods, ja. he, die heet William. Ja, hij moest wel. Hij moest wel, ja, nou, ja, goed, misschien moeten wij ook wel. Ja. Ja. Nee, maar hij, hij bracht de woorden van God. En, en, en dan zegt hij in nummer 24, vers 9, ik heb het net nog even opgezocht, dan zegt hij, gezegend wie u zegent, zegt hij over Israël, en wie u vervloekt, is vervloekt. Hetzelfde dus. Hetzelfde, precies hetzelfde, maar ja. dan komt dat uit de mond van een heidenprofeet. Ja. En dan gaat dat niet over Abraham en Isaac en Jacob, maar dan gaat het, die William... Die spreekt het uit over heel Israël. Hij stond daar op een heuveltje Terwijl in de buurt. Wel, hij had om het volk te vervloeken. Hij had door die, die, die uh, heidense koning had die opdracht gekregen. En hij kreeg miljoenen en miljarden. <lacht> maar uh, hij kon niet anders. Hij moest zeggen en van... Toch Zij... is het hem later gelukt om Israël te vervloeken. Is dat zo? Want dat staat me niet zo gauw wij er in de geest. Hij heeft die, die heidense koning gezegd. Weet je wat? Je moet die Israëlieten... Tot hoererij met jouw meisjes en je vrouwen. en afgoderij verleiden. Mm. En dat is gebeurd. In ja, ja. ja. dus ja, de achterdeur ja. heeft hij toch zijn werk volbracht. Heeft hij toch het duivelse werk volbracht. Ja. Ja. Nou ja, dat is dus ontzettend belangrijk. En, en, en we zien dat overal ja. uh, in, in de Bijbel. Uh, we gaan even nog een paar psalmen nalopen. Vind je het goed? Gaan we naar Psalm uh, 134? 134 gaan. Wat zeg je? We hebben nog een minuut of vier te gaan. Dus Oké, okay. psalm 104, dan, dan... Ik zeg het maar vast. Dan gaan we versnel... Ja, dat gaat, het gaat allemaal zo hard. Hier, psalm 134, is ook zo'n bekende psalm. Ja. De ene kleinste. Kom, prijs de Heer, gij knechten van de Heer. Ja. En dan gaat er dan, heft uw handen op naar het heiligdom. Moet je ook eens doen als je bidt. Ja. En, en prijs de Heer. En dan staat er, de Heer zegen u waar vandaan? Uit Sion. Ja. Waar komt dus de zegen uit Sion. En God zelf zal Israël verlossen van alle ongerechtigheden. Dat staat dus in Psalm 130, vers 8. En God zal Israël redden uit alle benauwdheden. Hmm. En uiteindelijk, uiteindelijk, zal heel Israël behouden worden. Ja. Heel Israël. Wie zegt dat? Welke profeet? Weet je niet. Nee. Ik ken de profeet, nee? Paulus. Paulus, Paulus, Paulus ja. zegt dat. Dat zegt in 1 Corinthe 15. Al dus staat er in, Corinthe, uh, nee, in, in, in, Romeinen, in Romeinen 11, geloof ik dat het staat. Ik heb het al. Uh, al dus zal heel Israël behouden worden. En, en, en in Romeinen 11, vers 31 staat, in vers 32, hij heeft hen on, alle onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Hmm. Er kwam een deftige meneer bij een bekende Messiaanse-Joodse vrouw, Rebecca de Graaf. Misschien heb je haar ook gekend. Hm. Nee. Maar ik wel. En uh, tante Rebecca, en die zegt... Ja, maar mevrouw, dat gaat toch alleen maar over de Messiaanse Joden die in Jezus geloven? Tante Rebecca kon aardig zuur kijken, dus die keek hem zuur aan. Oh, oh, ja, maar misschien nog wat orthodoxe Joden er ook bij, <laughs> zei hij. Wat denkt u er nou van? Hij zegt, meneer, als God zegt... Aldus, al dus zal gans Israël behouden worden, als hij gans zegt, dan bedoelt hij ook gans. Ja. En over hen alle ontwerpen, als hij zegt hen alle, dan bedoelt hij ook hen alle. Ja, precies. Nou ja, dat, dat is ook zo. Hoe dat gaan zal, dat weten we niet, maar zo Ja, als die sluier wordt opgeheven, kan dat ook. Nou, dank ja. Zullen we een andere uitzending is over die sluier spreken? Ja, ja, nee, zeker, zeker. Want dat is... Ja. Want kijk, al deze dingen, uh, er de staat ook... In Jezaja, er staat Jezaja 59, vers 20, er staat, als verlosser zal hij voor Sion komen. Ja. Als de Heer Jezus komt, komt hij mm -hmm. eerst als verlosser voor Sion. Ja. Maar wat zegt Paulus hier, in diezelfde Romeinen 11? de verlosser zal uit Sion komen. Ja. Hele subtiele verandering van Paulus. Mm -hmm. Maar ja, die werd ook door de Heilige Geest geleid. Mm -hmm. Dus eerst komt hij voor Sion, maakt alles in orde met Sion. En dan zal die uit Zion komen en dan zal die de rest van de wereld verlossen. Ja, dat klopt weer met die vervallen hut en uh, dat, waarna... Ja, dat, precies wat je zegt. Het is, die Bijbel is één, samenhangend en duidelijk en eenduidig geheel. Dat is in alle oprechtheid, is dat het Woord Gods. En, en het spreekt elkaar nooit tegen. En het spreekt elkaar nooit tegen. En, en het is heel uw Woord. Zegt Psalm 119 is de waarheid. Mm. En de heer Jezus in zijn laatste gebed met de apostelen zegt, uw woord is de waarheid. En als je dat op jezelf toepast, als je doet wat het woord zegt, ontvang je ook wat het woord zegt. Amen. En ja. als je op een gegeven moment uh, bidt, zoals de mensen in het Nieuwe Testament bidden, ontvang je ook wat die mensen... Mm. Dat is allemaal zo ontzettend bijbels. En dat geldt dus ook, wat ik net al zei, persoonlijk. Ja. ja zo werkt dat ook. Nou. En voor alle volken. En, en voor de volken geldt dat ook. Ja, want we begonnen met Psalm 117. En misschien is het ook gewoon goed om nog een keer te eindigen met Psalm 117. Loof de Heer alle gij volken, Preist prijs zijn alle, alle gij, gij, gij natieën. Want zijn goede tierheid is machtig over ons. En dus Heer de trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. En ook voor de kijkers. Ook voor de kijkers. Nou, geweldig Jan. Dank je wel voor je uitleg in deze aflevering. En ja, wat kunnen we daar aan toevoegen? Het is ook voor u, voor mij, voor ons allemaal is het weggelegd. En voor alle naties en alle tongen. En uh, ja, het zal gewoon een geweldige tijd zijn als dat gaat gebeuren. En daar kunnen we natuurlijk allemaal naar uitzien. Want dan zal het ook werkelijk vrede zijn. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En graag tot een volgende aflevering van de Eindtijdenprojectie. En veel Joodse mensen die niet